Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In het noordwesten van Turkije is vanavond een aardbeving geweest met een kracht van 6,1. Lokale media melden dat de beving ook in omliggende provincies is gevoeld. Er zijn ook enkele naschokken geweest. Het epicentrum lag zo'n 200 kilometer van Istanbul vandaan. Er zijn geen slachtoffers gemeld. Wel zijn er meerdere gebouwen ingestort in de buurt van het epicentrum. Twee 18-jarige Nederlanders worden in Kroatië verdacht van het mishandelen van een andere Nederlander. Dat meldt de Kroatische politie. Een slachtoffer, ook 18 jaar, raakte erbij zwaar gewond. Het is niet bekend hoe het met hem gaat. De mishandeling was in een uitgaansgebied in de toeristische stad Porec. De twee zouden het slachtoffer hebben aangevallen na eerdere ruzies. Het is niet duidelijk of de twee verdachten vastzitten. Hulporganisaties hebben in de tweede helft van vorige maand... veel meer donaties gekregen voor Gaza dan in de eerste helft van die maand. Bij het Rode Kruis waren het er drie keer zoveel. Het geld kwam vooral van particulieren. Een woordvoerder zegt dat het komt doordat mensen de beelden... van uitgehongerde mensen in Gaza zien en iets willen doen. Ook Save the Children kreeg een stuk meer donaties. Op het EK Hockey in München-Gladbach hebben de Nederlandse mannen gewonnen van België. Het werd 4-2. Terence Pieters scoorde twee keer en Jip Jansen ook. Hij benutte twee strafballen. Het was de tweede groepswedstrijd op het EK. Door de overwinning is Nederland al geplaatst voor de halve finales. Morgen komen de vrouwen weer in actie. Zij spelen hun tweede groepswedstrijd tegen Duitsland. Het weer, het is helder, ook komende nacht en het koelt flink af tot tussen 8 en 13 graden. Plaatselijk ontstaat wat mist. Morgen volop zon en het wordt dan 24 graden in het noorden tot lokaal 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. ZFM.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 Welkom terug bij de Van Klink tot Klank Show. Hier op je eigen lokale radio. en uh, zo. Ik zal even de zee zachter zetten. Dat is wel fijn van een radiostudio, Hans. Je hebt het allemaal in, uh, onder controle. Maar ja. moet je wel in een goede schuif zitten, overigens. Je kunt de hele zee zachter zetten. Ja, en harder. En ja, ja, ja. harder. Eens <laughs> even kijken. We gaan, uh, we gaan verder waar we het vorige uur gebleven zijn. Want uh, we kwamen niet aan uh, meneer Jeff Buckley uh, toe. Met toch gewoon... Uh, een ongelooflijk indringend nummer door vele gecoverd. Halleluja. Ja, Halleluja van Leonard Cohen. Oorspronkelijk door vele gecoverd. Dat merk je terecht op. Uh, Jeff Buckley is de zoon van Tim Buckley. Een zanger uit Amerika. En Jeff Buckley is in de voetsporen van zijn vader getreden. Zinger, uh, songwriter. Vader is overleden uh, door het gebruik van uh, heroïne en morfine en Jeff wist daar ook wel weg mee. Hij is jong overleden en uh, in uh, mei 1997 hij was hij pas 31 jaar oud. En uh, de vraag is of dat zelfmoord is geweest. Daar gaan we weer. Het is oh ja. wel een leuk thema, hè, dit uh, programma. Het wordt door velen tegengesproken. Uh, hij is verdronken tijdens een partijtje zwemmen, maar wel onder rare omstandigheden. Mm. En um, nou ja, de Opname van halleluja, zoals hij dat in deze opname zingt, is zo indringend. Dan daar wordt ook van beweerd dat hij ja, zijn dood voorgevoeld moet hebben. Of misschien toen toch al in de depressie zat. Het is sowieso als je zegt een prachtig nummer, maar op een of andere manier zingt hij het op een heel indringende wijze. Jeff Buckley met halleluja. zijn ergste angsten zingt hij eruit. Ja, mooi. Um, eens even kijken. Nou, we gaan gelijk verder natuurlijk. Want we hebben heel veel vrije werkjes. Ja, deze man maakt zich er een beetje makkelijk vanaf. Door het intro zo'n beetje vijf minuten te laten duren. Dan gaat hij pas zingen. Maar dan is ook de moeite waard. We gaan naar Michael Kiwanuka. Afkomstig nee, van, uh, hoe heet het, uh, uit Londen. Oh. Uh, maar, zou je niet denken met zo'n achternaam. Uh, nee, nee uh, zijn, uh, zijn roots, persoonlijke roots liggen in, uh, in Londen. Maar zijn ouders komen uit Uganda. Vluchtelingen die voor het regime van Idi Amin gevlucht zijn. Oh ja. hmm. uh, uh, hij heeft een prachtige muziek gemaakt. Uh, maar om in het thema van waardevolle dingen voor het leven hebben we voor dit nummer gekozen. Uh, een, een nummer wat gaat over de worsteling met leugens en bedrog. En de impact die dat heeft op dierbaren. Koud, hard, het, Engelse titel Cold Little Heart van Michael Kimanuka. ever noticed? I've been ashamed. Ik hou wel van die slepende ritmes altijd. Ja, mooi. Hè? Ja. Vaak wat langere nummers. En dan, uh... Ook dat? Ja. Ook heerlijk. Nou, de volgende hoort daar ook wel een beetje bij, denk ik. Uh, er was eens in 1971 een welbekende country-zangeres Linda Ronstedt. Die, ja. die zou gaan toeren. En haar oh. manager John Boylan die wilde voor die tour een vaste begeleidingsband bij elkaar verzinnen. Dus hij. Uh, benaderen een groepje muzikanten... Frey, Lieden en Meisner En uiteindelijk kwam nu bij Don Henley terecht. Een zingende drummer, wat je niet heel veel ziet. Nee. Dus drummen drummer met een koptelefoon... op waar een microfoon aan bevestigd is. O oh ja, heb ze al die vrijheid. Ja, ja, precies. <laughs> en, uh, twee maanden lang waren zij de begeleidingsband... van Linda Ronstedt. Maar uh, toen die tour voorbij was, dachten, we, dachten ze... we gaan verder en we kiezen als naam... de Eagles, genoemd mm. naar de Amerikaanse adelaar. Ja. Nou, de rest is historie. is natuurlijk een wereldband... Met enorme hits en uh, ja, Hotel California strijdt ieder jaar nog om de eerste plaats op, in de top 2000, dus uh, wel waar, de... waar ook over allerlei theorieën over gaan, hè? die kunnen we ook nog wel eens doen. Uh, die, ja, ja, die, die, die, een van de theorie is dat, uh, dat dat nummer weer gebaseerd is op een nummer van Jethro Tull. Uh, oh ja, in de okay. vorige uur uh, oh. voorbij is aangekomen, uh, maar goed, uh, dat wordt door de Eagles zelf natuurlijk voorst gesproken. Mm. maar uh, Mooi nummer Hotel California, zoals veel van hun nummers. Uh, hoewel uh, mensen uit mijn vriendenkring het er niet altijd mee eens zijn. Dus je vindt het zo uitgekoud dat het niet mooi meer is. Ja, dat heb je soms. Dan is het soms. grijs gedraaid, hè? zoals we dat noemen. Uh, onder het thema van dit programma, hè, van dingen die belangrijk zijn in het leven... gaan ja. we zo meteen luisteren naar het nummer Wasted, Wasted Time. En uh, dat is in uh, 1976 geschreven en op de LP Hotel California Beland. Geschreven na het verbreken van de dus relatie van Don Henley met zijn toenmalige vriendin. En ja, dan ga je je verdriet wegzingen. En dan ga je zingen over de verloren tijd. Het is hmm. allemaal voor niks geweest. Dus een prachtig slepend nummer. Dan gaan we weer. Ja. Van de Eagles. wasted the time. de overgang, zo'n melodielijnen. Ja. Denk je van, nou, dat, dat, dat lijkt dan nog wel weer op een ander nummer van de Eagles. Hè? Ja, zeker wel. Het is herkenbaar. En uh, ja, mooi nummer voor uh, als je verkeering uitgaat. Nou ja, wat <lacht> zal groot springen. Nou, onze verkering is al lang geleden uitgegaan. Hè? <lacht> en opnieuw ingevuld. Hè. Oh ja, ja, gelukkig wel. Ja. Um, nou, eerst, Nederland, hè? We gaan... Nederlands Nederlands. Ja. Mijn favoriete Nederlandse bluesband band, QB en de Blizzards, uh, vaker aan de orde geweest. Het plaatsje Grollo... in Drenthe uh, staat daar in centrale... waar de oude boerderij waar... Uh, Harry Musquet gewoond heeft nu. Het Kilby Museum... is aanradertje om er een keer heen te gaan. Herman Brood speelde erin... Uh, in het eerste uur voorbij kwam. En ook het thema uit het eerste uur... het gebruik van middelen en in dit geval... drank gaan mm. we terug horen in dit nummer. Het nummer heet Gin House Blues... en het is werkelijk een hysterisch... Uh, langdurige schreeuw om drank. Mm. Harry Musquet op zijn best. Uh, mooi of niet, dat uh, mag... Iedereen voor zichzelf uh, uh, besluiten. Maar dan gaan we wel luisteren naar Cube in the Blizzards... met de Gin House Blues. Said stay away, stay away... I said, stay away, stay away from me, everybody. Lord, Lord, you know that I'm, I'm in my sin, and I'm, I'm begging you, a little bit, of baby. Now. I said, stay away, stay away from me, everybody. Less, less you wanna start that big fight, Yeah, yeah, yeah. I said, stay away. Unless you wanna start start that big fight. I wanna fight, I wanna fight the army in the Royal Navy. If I, I don't, don't get my jet soon, that, yeah, yeah, yeah. I'm gonna tell you something. I said hi. Oh, <sighs> I said stay away, stay away from me, everybody now. Cause, cause I'm so, I'm so, I'm so, I'm so, I'm so in my sin. And I'm, I'm, I'm begging you, I'm begging you, baby. I do it on my knees, you know? Give me my gin, give me my gin. I ask you, give me my gin. Make, I wanna make, I wanna make myself believe. I want to make you understand. I want to make you understand now, now, now. You had to give. You had to give that big, big bottle of gin Right on, right on zegt Hans. Dus, uh, dus, uh, Harry Musquet op zijn best. En dan denk je toch, als het dicht bij jezelf ligt, dat je alleen dan zo emotioneel kunt uh, zingen. Ja, ja, ja, ja. maar hij e had wel uh, heel erg uh, dorst in uh, uh, trek ja. in een gin. Hij uh. ja, was er erg aan toe. Ja, ja. Met prachtig gitaarspel trouwens van Eelco Gelling. Mm. En je hoort, ik ga niet zingen, dat zou uh, een luisteraars wegjagen, maar je hoort maar vier akkoordjes in een voortdurend repeterend ritme. En daar uh, kun je een prachtig nummer op baseren. Ja. Heel mooi om naar te luisteren. Over gitaarspelen gesproken. Uh, we gaan naar een meneer luisteren. Die uh, ook al omschreven werd. Als de, de beste onbekende gitarist in de wereld. Is dat zo? So? Hij is er nooit in geslaagd. Echt helemaal beroemd te worden. Terwijl hij toch zo goed was. Dat toen Brian Jones overleed er voor hem een plekje in de Rolling Stones werd gezocht. Althans, dat werd verondersteld. Maar dat is nooit doorgegaan. Mm. Ook deze Roy Book kennen, want daar hebben we het over... die. Uh ja, kon niet van de drank afblijven. Had een geplaagd leven. Uh, hij heeft zichzelf gitaar leren spelen. Nooit een noodmuziek leren uh, lezen. Maar hij maakte prachtige muziek. En dan af en toe verdween hij er even uit de publiciteit. En dan kwam hij weer even terug. Maar hij is nooit echt doorgebroken in bekendheid. Terwijl hij toch prachtige nummers heeft gemaakt. En uh, om weer even bij het thema... het leven van nu te blijven... het nummer waar we naar van gaan luisteren... is ook best weer een lang nummer. Ja. Uh, uh, gaat over... Uh, wel of niet eenzaam zijn, Roy Boeken en met You're Not Alone. Tenminste, hij brak niet echt door, maar uh, een... De... Hij gebruikte zijn stem ook niet. Dat, is, uh, dat scheelt misschien een beetje. Nee, er is overigens wel van bekend dat hij dat af en toe wel geprobeerd heeft, maar dan, uh, daar was men niet zo van gecharmeerd. <lacht> Houd het nou maar bij je gitaar. Ja, ja als je zo'n boodschap krijgt, dan uh, kruip je wel weer terug in je schulp natuurlijk. Ja, ja, ja. Goed, wij gaan weer naar onze grote vriend Marco Temes. En goed luisteren, als, want het gaat over poëzie. Poëzie is.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 Prachtig. Nou, dat is poëzie Hans. Ja. Dat, dat, nu nog even schrijven. Ja, nou, dat is niet aan mij besteed volgens mij. Maar, De, uh, heb je dat geprobeerd? Poëzie je, te schrijven. Je, je, je hebt al hele boeken vol geschreven. Dus, ja, uh... ja, maar poëzie, daar durf ik me niet aan te wagen. Maar hmm. ik realiseer me wel dat poëzie en mooie muziek heel dicht bij elkaar zijn. Licht. En als ja. je hoort hoe Marco het omschrijft, denk je, ja, dat is wat heel veel mooie songs ook bereiken. Ja. Zoals de volgende, Wish ja. You Were Here. Ja, zeker, zoals de volgende. We gaan naar Pink Floyd luisteren. Het is een wereldband uit Engeland, uit de zestiger jaren, al uh, ontstaan. Uh, opgericht door Roger Waters, Sid Barrett, Richard Wright en Nick Mason. Maar Sid Barrett heeft het niet lang volgehouden bij de groep. Uh, ook misbruikt, maar hij raakt ook in de war. Uh, het hm. ging helemaal niet goed met die man. Hij is uit de groep gegaan. Hof gezet uh, heeft nog een tijdje geleefd Als uh, was een zestiger is die overleden uh, helemaal in de anonimiteit David Gilmore is, uh, heeft direct zijn plek ingenomen en uh, de meeste nummers van Pink Floyd zijn geschreven door het duo Gilmore en Waters. Uh, wereldberoemde LP. Misschien wel de beste LP ooit gemaakt, Dark Side of the Moon. Ja. Maar kort daarna kwam Shine on Your Crazy Diamond uit. En het nummer waar we naar gaan luisteren schijnt te gaan om een verlangen naar de tijd dat Sint Barrett er nog bij was. Het mm. nummer Wish You Were here. <klaar> En, uh, nou ja, je had het uh, net over de dark side of the moon. Het, uh, ik ineens terugdenken aan mijn jeugd uh, toen ik uh, uh, dat het mijn eerste LP was. En ik lag op bed met twee bokjes tegen de oren. Want ik had een klein geluidsinstallatie gekregen van mijn ouders en daar was de eindversterking was kapot. Dus er kwam niet zoveel geluid meer uit. Dus ik moest die boxen tegen mijn oren aanleggen. Je gebruikte de boxen als koptelefoon. Ja, eh, en, ja, ja, ja. En die, uh, nou ja, en, uh, en dan vol uitzetten. En dan had ik nog een heel bescheiden geluid. Anders was ik nu absoluut doof geweest. Maar dat was, uh, dat, dat is mijn herinnering ja, aan Dark de Side of the Moon. Ja. ja, prachtig, prachtig. Ja, heeft iedereen zijn eigen herinneringen ja, aan de zeker. muziek van vroeger. Hè. En uh, ja, ik, ik schat in dat dit het laatste nummer gaat worden. Zeker weten jij hem. over. Ja, ja. Maar we gaan luisteren naar een grootheid, een Engelse grootheid: John Mayo, de bluesman, gitarist, componist, pianist. Um, voorman van John Mayo en de Bluesbrekers. En daarin hebben we niet de minste gespeeld. Denk uh, aan Gary Moore, uh, uh, Eric Clapton. Uh, een grootmeester in de bluesmuziek. Uh, hij leeft niet meer. Hij is uh, e bijna 91 geworden en op 22 juli 2024 overleden. En in het thema van het programma van vandaag uh, gaan we luisteren naar het nummer Mists of Time. En dat is een nummer waarin ja, alles voorbij gaat. En dichtregel, uh, prachtig. Memories are fading like melting footsteps in the snow. Nou, nee. mooier, mooier kun je het niet verzinnen. Uh, John Bale met Mists of Time. Ja, Thalja en ik ga, we gaan afscheid nemen. Want uh, dit uh, nummer is... Uh, tot aan het nieuws. Nou, Hans zullen we afspreken dat we uh, voor volgende maand een Flower Power uitzending gaan maken. Want dit is wel een beetje een kerkhof uitzending. Hè? Dat is kerkhof uitzending, ja. Ja. ja. Dan gaan we even naar wat vrolijker. Moeten we een maandje wachten. De moeten ja. moet even zijn best gaan doen. En dan uh, zien we elkaar weer terug. Goed zo, helemaal goed. Dankjewel voor het luisteren naar de Van Klink tot Klank Show. Met Hans van Klink en Ben Oveugen. Dag. yeah